Vijf uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. PVV tegen Ariep als mogelijke kamervoorzitter. Relschoppers haren langer vast en meer psychiatrische patiënten geholpen met het beëindigen van hun leven. De PVV vindt dat de pvda Ariep geen voorzitter kan worden van de Tweede Kamer. De Kamer is op dit moment bezig met het debat over de opvolger van Gernie Verbeet. Behalve Ariep zijn Van Miltenburg van de VVD en Schouw van D66-kandidaat. Ariep heeft naast het Nederlands ook een Marokkaans paspoort. PVV-woordvoerder Bontes zei dat een dubbele nationaliteit leidt tot een dubbele loyaliteit... Hij vindt dat mensen die een politiek ambt bekleden alleen de Nederlandse nationaliteit mogen hebben. Bontes noemde Ariep een onderhorige van de Marokkaanse koning. Hij wees erop dat ze lid was van een commissie die die koning adviseerde. Vijf relschoppers die zijn opgepakt bij de rellen in de nacht van vrijdag op zaterdag in Haren blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De vijf blijven vastzitten tot de snelrechtszitting op 8 oktober. Een zesde verdachte wordt wel vrijgelaten, maar hij mag van de rechtercommissaris niet het land uit en moet beschikbaar blijven voor het onderzoek van de politie. De mannen worden verdacht van ernstige delicten in Haren. VVD-leider Rutte en zijn PVDA-collega Samson vinden dat het lukt om de vaart in de formatie te houden. Verdere bijzonderheden wilden ze niet geven, want ze nemen een radiostilte in acht. Net als gisteren en vorige week hebben VVD en PVDA weer onderhandeld over een kabinet van de twee partijen. Dat gebeurt onder leiding van de informateurs Kamp en Bos. Die zeiden vorige week al dat ze een gevoel van urgentie proeven bij de partijen. De onderhandelingen gaan morgen verder. VN-chef Ban Ki-moon heeft bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties gewaarschuwd voor de gevaren van het conflict in Syrië. Dat dreigt volgens hem te ontsporen. Ban benadrukte dat de internationale gemeenschap niet langer de andere kant op moet kijken. Als het conflict niet wordt opgelost kan dat ernstige gevolgen hebben voor de hele wereld, zei Ban Ki-moon in New York. Hij ging niet concreet in op de impasse in de VN-veiligheidsraad. waarin Rusland en China al maanden dwars liggen om verregaande maatregelen te nemen tegen het regime van president Assad. Minister Spies erkent dat er een fout is gemaakt bij de controle van legitimatiebewijzen. Een niet bestaand identiteitsbewijs van een journalist van nu.nl werd de afgelopen maanden bij enkele overheidsgebouwen geaccepteerd als ID-bewijs. Er is een menselijke fout gemaakt en daar zullen we maatregelen tegen moeten nemen. Al dus de minister in de Tweede Kamer. De journalist had op een hackerscongres een nep-identiteitsbewijs gekocht. Bij verschillende ministeries werd de kaart bij de ingang geaccepteerd. Vorig jaar zijn 13 psychiatrische patiënten geholpen met het beëindigen van hun leven. Dat is een stuk meer dan voorgaande jaren, blijkt uit het jaarverslag van de regionale toetsingscommissies euthanasie. In 2010 kwamen er twee meldingen binnen van euthanasie bij psychiatrische patiënten, in 2009 geen één. De toetsingscommissies vinden de stijging opvallend. Voorheen werd een vraag om levensbeëindiging van een psychiatrische patiënt vaak beoordeeld als een vraag om hulp. Ook het aantal gevallen van euthanasie bij mensen in een vroeg stadium van dementie is gestegen. In 2011 werden 49 gevallen gemeld, bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam vindt dat de wietpas niet werkt en hij ziet dat niet veranderen. De wietpas veroorzaakt alleen maar overlast, zegt hij tegen een vandaag. Volgens Abu Taleb komt er meer straathandel in softdrugs als de pas vanaf 1 januari in heel Nederland verplicht wordt. De Wietpas wordt nu al gebruikt in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland om drugstoerisme uit het buitenland tegen te gaan. Er komen nu inderdaad minder drugstoeristen naar die provincies, maar er is wel meer overlast van dealers op straat. De ANWB is niet blij met het plan van Rijkswaterstaat... om de verlichting op veel snelwegen s'nachts uit te doen. De organisatie reageert hiermee op een van de bezuinigingsmaatregelen... die Rijkswaterstaat heeft aangekondigd. En deze maand gaat de verlichting s'nachts uit langs de A6... bij Almere en Lelystad. En vanaf maart gebeurt dat op meer plaatsen. Volgens ANWB-directeur van Boerkom zou Rijkswaterstaat beter kunnen kijken naar alternatieven als LED-verlichting. Deze verlichting heeft minder onderhouds- en energiekosten. Al dus van Boerkom. De Nederlandse politie heeft samen met collega's uit België en Marokko... een internationale drugs- en witwasorganisatie opgerold. In Nederland zijn zeker twee verdachten aangehouden. Bij huiszoekingen in het Belgische Luik zijn 15 mensen opgepakt. Ook in Marokko worden huiszoekingen gedaan. De criminele organisatie hield zich vooral bezig met hashtransporten in Europa. Het geld dat daarmee werd verdiend... werd via witwaspraktijken doorgesluist naar Marokko... en belegd in onroerend goed. Het weer vanuit het zuiden trekken enkele buien over met kans op onweer. Vanavond alleen in de kustprovincies nog buien. Het zuidoosten krijgt later in de nacht te maken met een regengebied. Morgen in het oosten bewolkt, af en toe regen. In het westen buien en ook zon. Het wordt morgen een graad of 17. Ook de dagen daarna is er nog steeds kans op een enkele bui. Maar de zon laat zich ook af en toe zien. ANB nee, verkeersinformatie. De avondspits verloopt op zich vrij normaal. Toch waren er aan het begin van de spits wel een paar aanrijdingen. We zien het nu nog op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Dat staat in beide richtingen voor de afrit Bunschoten 7 kilometer. De aanrijding was naar Amersfoort, maar de rijbaan is daar weer vrij. De A7 is aan Dambrichting Hoorn voor de afrit Weidewormer 4 na een ongeluk. Ook daar is de weg vrij, net zoals in de Koentunnel op de A10 West naar Zaanstad. Daar staat nog 6 kilometer file achter. Op de A2 loopt het vast van Utrecht naar Den Bosch voor knooppunt en dat komt door een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Daar staat file tussen en en gelder 6 kilometer. Er is daar een auto met aanhanger geschaard, de linkerrijstrook is dicht. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over. Hoogste kwaliteit en afwerking, efficiënte motoren en sportief rijplezier. Maar nu is er iets dat het gevoel van een Audi overtreft.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 8 over 5. Goedemiddag. De politie verwacht ook de komende dagen nog tientallen arrestaties vanwege de rellen afgelopen vrijdag in Haren. De politie heeft 300 tips gekregen en ook veel beeldmateriaal van die avond. Terabytes aan foto's en filmpjes zijn het. Waarmee wordt geprobeerd de railschoppers te identificeren. Het rechercheteam is dat nu allemaal aan het bekijken. Die van uh, Albert Heijn zou wel gevoelig kunnen vragen. Ja, die wil ik herinner. Het politiebureau in Groningen is de tweede verdieping vrijgemaakt... voor de opsporing van de verdachte uit Haar. Schrijf ze even op, allemaal die vragen. 25-ger. De rechercheurs zijn ermee bezig. En in deze kamer zitten zes politiemensen de hele dag het videobeeld te bekijken. Je moet heel goed kijken, wat zie je nou? Je moet echt zien dat er een strafbare handeling wordt gepleegd. Een vernieling, een diefstal, uh, dat soort zaken. En dan moet je vervolgens natuurlijk ook zorgen... dat je een, een, een verdachte in beeld krijgt die enigszins herkenbaar is. En dat zitten ze dus te doen. Ze kijken naar al dat videomateriaal. Videomateriaal dat van de televisie afkomstig is, van internet. Maar ook heel veel materiaal dat door mensen die daar waren... is geüpload, naar jullie toegestuurd. Filmpjes, fotomateriaal... Echt zaken waar we mee aan de slag kunnen. Mensen die gewoon een getuigenverklaring geven van, van dingen die ze gezien hebben. Ja. Is men bereid een ander aan te geven? We hebben al uh, namen genoemd gekregen. Dus ja, wat dat betreft, uh, mensen zijn echt bereid om hun nek uit te stellen. Oké, ik vind het geen vriend. Staan ze er goed op? Ze staan er goed op. Ja hoor. Vijf verdachten op een stokje hangend aan een uh, verkeersbord. Strafbaar feit. Vernieling, baldadigheid, ja, openlijke geweldpleging. Ja. Je zoekt het mooiste beeldje op en dan print je het? Ja, kijk even als het, als het een beetje scherp is, nou, dit zijn hele mooie duidelijke printjes. En dan probeer je te komen wie het zijn. Wat heel duidelijk beleid is, betekent gewoon dat we eerst zelf moeten zorgen om dat beeld te herkennen. En ja, ja, of dat... u ze toevallig kent? Ja, nou ik niet zozeer, maar natuurlijk mijn collega's die veel meer kennis van de snuitjes hebben. De hooligans, uh, de studenten, uh, de inwoners van Haren. En als dat er nou niet is, want er zijn heel veel mensen die daar toevallig naartoe zijn gegaan. Heel veel first offenders, hè, mensen die de politie eigenlijk niet kent. Die daar een beetje in terecht zijn gekomen. Hoe kunt u bij die mensen nou een naam koppelen aan dat beeldje van dat videomateriaal. Als wij er zelf dus niet uitkomen... dan gaan we dat op zeker moment op het internet beschikbaar stellen. En dat betekent dat die beelden te zien zijn door het brede publiek. En dan hoop op een herkenning. En dan kunnen we dus de zaak gaan oplossen. En op de muur tegenover uh, hangen allemaal foto's. Het is helemaal vol met uh, foto's van uh, jongeren. Zo te zien in een celcomplex. hè? Ja, dit zijn de 36 verdachten die in de nacht zelf en de dag daarna twee die zichzelf hebben gemeld. Om te weten van deze kennen we al, we zoeken naar de rest. We verwachten dus dat er nog tientallen verdachten binnen gaan komen. Als het zo ontzettend veel is, heel erg veel betrokkenen erbij... heel erg veel beeldmateriaal, hoe legt u dan de prioriteiten? Waar begin je mee? We werken van de ernstigste zaken naar de minder ernstige zaken. De dat ernstigste, weken. dat is die mishandeling van die 84-jarige man. Klopt, dat is prioriteit één. Dat is zo'n laffe, zware mishandeling. Ja, dat is gewoon voor ons de ernstigste zaak. Nou, daarnaast is het zo dat we ons richten op de brand. En tenslotte gaan we... Jongens bij dat verkeersbord die kunnen nog even rustig slapen thuis. Nou, dat zou ik niet doen. Mijn advies aan die mensen is, meld jezelf. Als je dat niet doet, word je op zeker moment zelf uit het bed gelicht. Word je meegenomen. En als je je niet meldt, dan word je uiteindelijk op het internet gezet. En dan word je eh, bekende Nederlander op een hele dubieuze manier. Die worden paard aan, maar Best wel dom hè, als je, je laat filmen terwijl je bezig bent met stenen gooien of een supermarkt aan het plunderen bent. Ja, laat duidelijk zijn. Ik... Want voor een rechter is er niks meer nodig toch? Nou, de praktijk is als wij een herkenning hebben gekoppeld aan een mooi stuk ondersteunend bewijs, dan kunnen wij een zaak oplossen. Leven de videocameraatjes in de telefoons? Ja, wij zijn daar buitengewoon blij mee. Ik kan het niet ontkennen. Paul Heidanes van de politie Groningen in gesprek met Matthijs van der Wiel. De rellen in Haren leiden ook tot discussies over de rol van de overheid die avond. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie wil daar nog geen oordeel over geven. Hij wacht de conclusies van de commissie Cohen af. Dat zij opstelde vanmiddag in de Tweede Kamer. Politiek redacteur Margreet Boer. Van links tot rechts hebben de Tweede Kamerleden geen goed woord over voor de railschoppers in Haren. Ja, ik heb er maar één woord voor, tuig. Feit is dat er een groep wilde gewoon door Haren is getrokken, plunderend en vernielend. Maar laten we wel eens een schuldigen, dat is de reiljeugd in Haren die daar zo ontzettend ziekelijk te keer is gegaan. Is nou voor iedereen duidelijk dat die raddraaiers hun straf niet ontliepen. Ik ben blij om te zien uh, dat het OM er alles aan doet... om de mafketels die er zo'n zootje van hebben gemaakt in Haren om ze stevig aan te pakken. De rellen in Haren waren wereldnieuws. In Japan, Zuid-Afrika en in Europa overal waren de beelden te zien. En minister opstelde. Hij ziet het met ledenogen aan. Ik schaam me ervoor dat een aantal uh, uh, ratdraaiers, tuig, zoals de heer Markoes ook zei, en de burgemeester, dat die gewoon dit soort praktijken hebben toegepast. Vernielingen, zelfs gewonden zijn er uh, geweest. Het is niet te tolereren uh, gedrag. En dan gaat het erom om die daders te pakken. Uh, en de schade te vergoeden, dat is natuurlijk de verhalen. Dat is natuurlijk het eerste waar we op staan. Daar schaam ik me voor. Ja, dat vind ik heel vervelend, ja. Toch ziet opstelt het gebeuren in Haar als een incident. Vechtpartijen zijn van alle tijden. Je uh, moet het ook niet zwaarder maken dan het is. Het is zwaar, uh, maar het is gewoon toch een lokaal iets... wat daar heeft plaatsgevonden, wat daar is gehandeld... Uh, maar wat overal kan plaatsvinden. Uh, uit mijn vroegere praktijk heb ik natuurlijk ook... met uh, hooligans uh, te maken gehad en met uh, wanordelijkheden... rond festiviteiten. Dus uh, zo moet je het ook uh, kijken. Hier zitten nieuwe dimensies aan... Ik noemde je social media. Nou, dat moeten we gewoon daarbij bekijken. En daarom ben ik wel blij dat er echt een zware commissie... onder leiding van een ervaren rot als uh, Job Cohen... Uh, dat helemaal tegen het licht gaat houden. De minister is betrokken geweest bij de opdracht... die de commissie Cohen heeft gekregen. En hij is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe overheden omgaan met sociale media als Facebook en Twitter. Neem dan ook uh, het fenomeen van de social media mee. Kijk eens internationaal. Kijk eens even uh, wat voor impact dat kan hebben. En hoe je daarmee om moet gaan. Dat vind ik ook een element waar ik ook uh, vraag... om daarbij aangesloten te worden bij het onderzoek. Minister Opstelt heeft dit weekend contact gehad met de burgemeester van Haren. Zelf is hij nog niet naar het noorden afgereisd. Misschien dat dat binnenkort nog gebeurt. Straks, president Obama veroordeelt het geweld bij de protesten tegen de anti-moslimfilm in islamitische landen. Nasmaan, ja, bedaan we bij. Wat gebeurt er op de Nederlandse wegen? Er zijn toch relatief veel aanrijdingen geweest aan het begin van de spits. En vooral op de A15 is het nog mis naar Nijmegen bij Geldermalsen bezig met het opruimen van een auto met aanhanger die daar kantelde, linkerrijstrook dicht. En de A58, daar is een ongeluk gebeurd van Tilburg naar Breda. Voorknopend galder 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Minister De Jager van Financiën heeft vanmiddag in Helsinki gepraat met zijn collega-ministers van Duitsland en Finland. over de eurozorgen. Want na een redelijk rustige augustus- en septembermaand. laait het allemaal weer enigszins op. De Grieken sturen aan op meer tijd voor de hervormingen. en ook meer geld. Economie-redacteur André Mijnema. André. Voor jou is de rust ook even voorbij. Ja. Uh, de jager zit in Finland. Waarom gaat hij hiervoor naar Finland? Nou ja, omdat Finland natuurlijk samen met Duitsland en met Nederland de drie landen zijn die het meeste verzet bieden tegen. Uh de slapheid in het zuiden, om het zo te zeggen. De meest stoere taalbezigen daarin. Het zijn ook de drie triple E-landen. Dus de landen met de, de hoogste kredietwaardigheid. En de grote financiers, om zo te zeggen, van het uh, Europese noodfonds. Ja, en volgens de, de jaren is er gewoon veel, veel te bespreken bij elkaar. Er komt ook een, een Europese top aan. Je zegt uh, zelf, we hebben een rustige maanden gehad. Iedereen heeft een klein beetje de zomerstop uh, in acht genomen. Maar nu gaat het weer uh, vol los. En dan moeten er allerlei knopen worden doorgehakt. Er moet geld wel of niet nu naar, naar Griekenland... Moet allemaal besloten worden de komende dagen, de komende weken. En een van die zaken die je dan doet, is met elkaar dat soort zaken bespreken om zeg maar, de horloges gelijk te zetten. Want als we kijken naar Griekenland, wat, wat is er bekend over waar ze op dit moment staan met die hervormingen? Ja, dat is lastig. Want we dachten eerst met elkaar van nou ja, het gaat niet helemaal lekker, maar ze doen hun stinkende best. En toen kwamen de verhalen naar buiten. Nou, dat dat eigenlijk... dacht trouwens niet iedereen André. Nou, nee, maar ja, in ieder geval. Is het, dus er gebeurt van alles en nog wat. En we maakten ons weinig ook zorgen daarover. In dat opzicht. Maar eh, toen bleek al dat het gat eigenlijk daar in Griekenland groter was, En dat wat alles te maken had had met het feit dat door... het land heeft al vijf jaar lang een recessie. Met hoorde vijf jaar lang krimpt al de economie... Dat betekent minder inkomsten voor de staat. Uh, die staat voor hogere uitgaven, want hogere renteschulden op, op, op uh, of staatsschuld. Uh, maar minder inkomsten met belasting, met vennootschapsbelasting, met accijns, met BTW. Mensen zijn gekort, enorm gekort op, op lonen, op uitkeringen. Dus je hebt ook minder koopkracht. Dus er komt ook minder geld in de BTW-laatjes, in de winkels enzovoort. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat alle plannen... die je misschien een jaar geleden had bedacht... nu eigenlijk veel slechter uitkomen... omdat je niet datgene bereikt wat je had hopen en denken te bereiken. Nou, dat gat was aanvankelijk gedacht misschien wel 10 miljard. En nu blijkt er nu al verhalen rond over een gat van 20... misschien wel 30 miljard euro tekort. Dat is dus een tekort dat komt bovenop de plannen... die ze men al had berekend in die, in die twee uh, noodoperaties... Ja, en dan eh, ondertussen is dan zo'n zo trojka van eh, Europa... en de Europese Centrale Bank en het IMF aan het rondkijken in eh, Griekenland... om een rapport op te stellen. Want afhankelijk van dat rapport krijgen zij de volgende schijf met geld. Niet zo weinig, want er is heel wat uitstel geweest de voorbije maanden. Maar ze hebben 31 miljard zouden ze kunnen krijgen als ze een mooi rapportcijfer krijgen dat ze op schema liggen met hun bezuinigingen. Nou, met die verhalen van de voorbije weken dat er een groot gat gaat, is dat niet erg waarschijnlijk? En dus toont dan de vraag op: wat gaan we doen met Griekenland? Wat is dan inderdaad de handvraag die bijvoorbeeld de jager met zijn ambtenoot in Helsinki uh, bestreekt, op tafel ziet liggen? Is er meer tijd nodig? Is er meer geld nodig? Is misschien allebei nodig? Nou ja, de Grieken hebben al gezegd van: geef ons wat meer tijd, hè. gezien de, de, de recessie die woedt en, en, en de moeite die we hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Uh, landen die daar moeilijk tegen zijn, onder andere de noordelijke landen... die zeggen allemaal van ja, maar jongens, meer tijd betekent alleen maar meer geld. Want je kunt niet uh, twee jaar, twee jaar wordt dan genoemd dus als termijn... twee jaar langer leven met hetzelfde geld wat je nu hebt. Dus er moet bijgefinancierd worden. Uh, ik kan ook wel leven van, uh, van mijn salaris misschien een anderhalve maand of twee maanden. Maar op een gegeven moment kom ik tekort en moet er iets gebeuren. Nou, dat geldt ook voor Griekenland. Dus uh, links of rechtsom, meer tijd, dat betekent misschien wat meer coulance... en misschien pleit het ook wel van wat meer geduld met ons. Snap onze problemen, begrijp ons een beetje, snap de mensen, snap ons. Uh, maar links of rechtsom, moet er toch meer geld bij. En dan gaan de Grieken zelf morgen even de, daar bij het woord voegen... wat betreft zeg maar, die onrust, want er is een hele grote staking daar. Ja, een grote nationale staking tegen die bezuinigingen juist. Omdat dus Om die volgende schijf met geld van 31 miljard te krijgen... moest er weer 11 miljard bezuinigd worden. Ja, de Grieken, die, dat, dat water staat zeg maar, boven de lippen al inmiddels bij ze. Dus die grote staking, alles gaat werkelijk plat. Uh, van scholen, ziekenhuizen, vliegvelden, veerboten, treinen, ga zo maar door. Alleen de metro en de bus in Athene rijdt, want die moeten ook al die demonstranten naar bepaalde plaatsen brengen. Dat nu wel. Winkeliers doen misschien uit voorzorg de deuren dicht. Uh, want je weet, Griekse demonstraties zijn vaak heel gewelddadig... en een hoop uh, gedoe en vernielingen. Dus het zal wel weer uitlopen op confrontaties met de politie. Ja, maar de Grieken zijn het, zijn het beu. Veel politici zijn het ook beu. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat in, uh, bij die onderhandelingen eigenlijk op dit moment. Want VVD en PvdA die staan natuurlijk redelijk verschillend in dit uh, verhaal. Net als, denk ik, veel landen in Europa. Ja, hoewel je zou kunnen zeggen VVD en, en PvdA... zijn nog wel de twee partijen die nog wat uh, coulance bieden richting het zuiden. Hoewel, ja, geen begrepen... cent naar Griekenland was het toch ook bij Rutte? Dat was het ook wel. Aan de andere kant, uh, besefde, bedoel, laten we zeggen, de, de, de lijn is ook wel is ook de lijn van de Want Frankrijk heeft deze week ook weer gepleit voor meer tijd en dus meer geld. En daarvan heeft de jager gezegd ja, maar dat is helemaal niet verstandig. ...om dat te roepen, eh, alsjeblieft, dat prikkelt hen helemaal niet, veel te prematuur. Dus de lijn is geen meer geld en meer tijd. Eh, maar uiteindelijk zou het wel kunnen zijn, maar je zou kunnen zeggen... ...stel niet voor dat eh, het 10 of 20 miljard extra zou kosten. En daarmee redden we Griekenland. Om... Zouden we dat dan niet doen voor die 10 of 20 miljard... ...terwijl we al zo'n 240 miljard hebben uitgegeven? Hè, dit is dan pinus op dat hele bedrag. Maar ja, aan de andere kant, elke keer komt die vraag weer... ...en dan zijn de sceptici die dan terecht zeggen... ...ja, maar waar houdt dat verhaal ergens op? Dan weet niet waar het ophoudt. Jij volgt het in ieder geval en wij met jou en Mijnma, mensen, maar dankjewel. I'll take you in a bar. I never thought it would come this far. Patience is the thing I like. That's why I turn Montreal, just a flirt. September in New York. Dat betekent heel veel afzettingen in de straten... voor de vele wereldleiders die uh, aanwezig zijn... voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. President Obama sprak een half uurtje geleden de vergadering toe. Hij viel naar zijn hoofd, de Amerikaanse president. Diplomatieke posten natuurlijk, die afgelopen weken wereldwijd onder vuur lagen. Hoogoplopende spanningen tussen Israël en Iran. En natuurlijk zijn eigen verkiezingen over 42 dagen. hans correspondent Wessel de Jong-Wessel... Um, om maar even met het eerste te beginnen, de Amerikaanse belangen natuurlijk. Wat had hij te zeggen over de aanvallen op Amerikaanse diplomatieke posten? Het was de rode draad in de hele toespraak, de moord op ambassadeur Stevens. I call on the international community, especially the members of the Security Council and countries in the region to solidly and concretely support the efforts joint special representative Lakhdar Brahimi. Ja, Tim, dit was uh, Banky moon was dit. Ik had uh, graag hier Obama gehoord. In ieder geval wat Obama hier doet is in de toespraak dat hij... Uh, hij begon hem echt keihard gewoon, die toespraak, meteen op Stevens. Vertelde wat voor man het was. Haalde zijn hele biografie boven. He, sprak zijn ontsteltenis uit dat dan juist een man vermoord was. Werd met zoveel liefde voor de regio. En toen ging hij verder dat eigenlijk de Arabische wereld... na twee jaar Arabische lente nu op een kruispunt staat. He, dat er moet worden gekozen kozen of tussen de waarden van Stevens, die, die stond voor vrijheid en een betere toekomst voor de bevolking, of dat de Arabische wereld kan kiezen voor de dictatuur van het geweld van de mannen die de aanslagen pleegden. En Obama maakte meteen duidelijk dat hij het onvoldoende, een, een antwoord onvoldoende vindt als de landen alleen maar ja, een beetje de bescherming rond de Amerikaanse ambassade, ambassades zouden opvoeren. Dat vindt hij niet genoeg. Nee, hij zegt de regio staat echt nu voor een fundamentele keuze, want die aanval op die ambassades was niet alleen een aanval op de VS, maar ook op de principes van de Verenigde Naties, zei hij, namelijk dat conflicten vreedzaam moeten worden opgelost. En uh, daar, daar, nou ja, dus niet voor niks dat hij het die draai gaf in deze toespraak natuurlijk. En in die toespraak, in die grote zaal van de Verenigde Naties, kan je natuurlijk ook direct de wereldleiders aanspreken met wie die niet altijd even goede relaties heeft, zoals de Iraanse president Ahmadinejad, die ook weer in New York is. Wat zei Obama over hem? Dat blijft natuurlijk een, een heel moeilijk, pijnlijk punt. Inderdaad, natuurlijk die relatie met Iran natuurlijk en het, het, het nucleaire programma van Iran natuurlijk. Hij zei, Obama, ik wil het in principe, het, dit hele conflict over die nucleaire wapens in Iran, ik wil het diplomatiek oplossen, maar hij zei, daar voegde er ook dreigend aan toe, er is wel steeds minder tijd om een oplossing te zoeken, om tot een oplossing te komen. Heel dreigend dus. En hij zei er heel duidelijk, een nucleair, een, een nucleair Iran, is voor hem gewoon geen, geen optie. is gewoon onbespreekbaar. Het uh, Iran bedreigt Israël. Uh, Iran uh, zal een wapenwetloop ontketenen in de regio. En verder zei hij, een nucleair Iran, dat is een, een rechtstreekse bedreiging, ook voor de wereldeconomie. Omdat de hele regio daardoor uh, instabiel wordt. En verder viel die Iran ook nog uh, duidelijk aan. Het is het, uh, het, uh, het pad waarop de regio niet moet gaan, omdat Iran namelijk zijn eigen mensen onderdrukt. En het is ook een land dat uh, het blijft maar. Buitenlandse terroristische organisaties blijft het steunen. En, en, en ook het steunt het regime in Syrië. En dat stak hem nog wel het meest. En dat was eigenlijk. Uh, het was een hele harde aanval op Iran. Nou, zijn, uh, nou is die algemene vergadering elk jaar, september natuurlijk. Dit jaar speciaal vanwege de verkiezingen in Amerika begin november. Was het ook te merken in de toon van Obama's toespraak? Het was, nou ja, wat ik al zei over Iran, het was echt een hele harde, felle toon. Het was een, hier stond echt een hele duidelijke, duidelijke wereldrijder. En dat is natuurlijk inderdaad niet voor niks, omdat het verkiezingstijd is. Hij moest zich duidelijk hard maken voor Amerikaanse waardes. Hij mocht zich zeker niet excuseren voor die film... waarin de pro profijt Mohammed werd aangevallen. Dus hij stond duidelijk pal voor de, voor de vrijheid van meningsuiting in Amerika. Als president van ons land and Commander-in-Chief of our military. I accept that people are going to call me awful things every day. And I will always defend their right to do so. Ja, Tim, dit was eigenlijk ook meteen het beste moment eigenlijk van, de, van de hele toespraak. Ook het enige moment dat er echt spontaan op hem uh, werd gereageerd. Hij zegt hier, uh, ja, als president, als commander-in-chief... er worden elke dag worden er vreselijke dingen over mij gezegd... maar ik zal altijd uh, de rechten blijven verdedigen van de mensen die dit doen. En dat was het moment dat de zaal echt spontaan applaudisseerde. Er werd wel een paar keertjes geapplaudisseerd... op momenten dat hij Mandela en, uh, en Gandhi citeerde. was eigenlijk een beetje obligaat. Waaruit verder heel duidelijk bleek is... dat dat het ook voor een Amerikaans publiek was. Het is hier tien uur s ochtends. Het moment dat een Amerikaans publiek natuurlijk ook voor de, voor de televisie zit. Hij noemde natuurlijk heel duidelijk de dood van Osama bin Laden... en ook de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Irak. Twee punten die het hier in principe die het heel goed doen. Maar op die punten, dat was toch wel heel veelzeggend... van dit publiek kreeg hij daarvoor geen applaus. De echte stem van Obama hoorden we van de enige echte, Wessel Dillon... We gaan richting het nieuws van half zes. Daarvoor zit hier Lies Lotte, Hansen. Radio 1, het NOS-journaal. Bij de politie in Groningen zijn tot nu toe 300 tips binnengekomen over de railschoppers in Haren. Er zijn ook veel foto's en filmpjes binnengekomen. 25 rechercheurs onderzoeken het materiaal. De komende dagen verwacht de politie opnieuw aanhoudingen te verrichten. De politie Groningen heeft zojuist een website gelanceerd om nog meer informatie te krijgen over de ruilschoppers in Haren. Via www.onderzoekharen.nl worden mensen opgeroepen beelden te leveren aan de politie. De PVV vindt dat de PVDA ar Ariep geen voorzitter kan worden van de Tweede Kamer. De Kamer debatteert op dit moment over de opvolger van Gerdy Verbeet. Ariep heeft behalve een Nederlandse ook een Marokkaans paspoort. Een PVV-woordvoerder Bontes zei dat een dubbele nationaliteit leidt tot een dubbele loyaliteit. Nederland kan geen Marokkaan als Kamervoorzitter hebben, zei hij, omdat ze een onderhorige van de Marokkaanse koning is. VN-chef Ban Ki-moon heeft bij de algemene vergadering van de VN gewaarschuwd voor de gevaren van het conflict in Syrië. Dat dreigt volgens hem te ontsporen. Ban benadrukte dat de internationale Gemeenschap niet langer de andere kant op moet kijken. Als het conflict niet wordt opgelost... dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de hele wereld, zei hij in New York. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is wisselend bewolkt en hier en daar trekt een felle bui over. En bij die buien, daar kan ook onweer bij voorkomen. En vanavond blijft dat zo. Want inwaarts gaat de wind wat liggen, wordt zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3. Aan zee en bij het IJsselmeer blijft de wind vrij krachtig uit het zuidoosten. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. En in de loop van de nacht gaat het in het zuidoosten en oosten regenen. Morgenochtend zijn er buien in het westen en ook langs de oostgrens regent het nog wat. In de middag concentreren de buien zich vooral in het noordwesten en noorden van het land. Aan zee is daarbij ook kans op onweer. De bewolking wisselt sterk, maar er zijn zeker zonnige perioden te verwachten. De temperatuur komt uit op 16 à 17 graden. De windwaart morgen uit het zuiden tot zuidoosten is matig. Windkracht 3 tot 4. Aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Windkracht 5. Na morgen verandert er maar weinig. Donderdag opnieuw kans op buien. De meeste in de kustprovincies. De zon schijnt ook. Na donderdag neemt de buigheid wat af. De temperatuur blijft op hetzelfde niveau. Zo'n 16 à 17 graden. ANRB-verkeersinformatie. De avondspits verloopt op zich vrij normaal. Er staat 180 kilometer file. Een paar zaken vallen op. Op de A12, Ardem richting Utrecht. Voorknopend Grijzoord, 4 kilometer. Er is daar een auto stilgevallen. De rechter rijstrook is dicht. Voor de rest staan de meeste files overigens rond Utrecht en Rotterdam. Maar de twee andere die opvallen staan juist rond Breda. Want op de A58 Breda naar Tilburg is een ongeluk gebeurd. Tussen knopend Galder en Ulvenhout staat 5 kilometer stil. De linker rijstrook is dicht. En de andere kant op, richting de A16 tussen Gilze en Ulvernoud, 7 kilometer. Dat had ook te maken met een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Elektrisch rijden echt goedkoper. Alphabet geeft u inzicht in de werkelijke kosten. Dit was de E uit het alfabet van Alphabet Autolease. AlphabetAutolease.nl. Verrassend voorspelbaar. Deze week. Deze week bij Expert. Supersterrendeals. Op tv's, kleinhuishoudelijk, multimedia of witgoedproducten. plakt u zelf stickers voor extra hoge kortingen. tot 25 procent. deals, Sterren plakken, extra korting pakken. bij Expert. Een idee over. Commitment. De Rabobank is de grootste exportfinancier van Nederland. We kennen de markten.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 7 over half zes. goedemiddag, het NOS Radio 1 kanaal. We kijken met een half oog naar de Tweede Kamer natuurlijk... waar de parlementariërs zich opmaken voor het kiezen van hun nieuwe voorzitter. Zodra daar nieuws over is, komen onmiddellijk uh, met naar haar. In de tussentijd gaan we praten over het Bulgaarse voetbal. Want de eigenaar van voetbalclub Lokomotiv Plofdief legt zijn spelers en de coach aan een leugendetector. Dat komt omdat de club zaterdag onverwacht verloor van een veel mindere tegenstander en de clubbaas vertrouwt het niet. Tom Knipping is journalist bij Voetbal International, een van de auteurs van het boek Voetbal en Mafia. Goedemiddag. Goedemiddag. En als je dat boek hebt gelezen dan vertrouw je geen één wedstrijd meer, is, is mijn ervaring in ieder geval. En nu dit verhaal uit, uit Bulgarije, uh, spelers die een leugendetector uh, moeten ondergaan, een test, is, is dat wel eens eerder gebeurd? Ja, helemaal nieuw is het niet. Toevallig kwam deze week ook een bericht naar buiten in, in Maleisië. Dat is ook nog niet uh, waar ze de meest betrouwbare voetbalcompetitie hebben. Maar daar was een, een keeper aan de, de leugendetector uh, uh, gelegd. Dus het is in een aantal landen, met name in Azië, is het al eerder, eerder gebeurd. Maar in Bulgarije nog, nog niet eerder. Nou, en heb je ook de uitkomst gehoord, trouwens, van die test in Maleisië? Uh, ja, daar, uh, daar bleek de Kieper onschuldig. Oh, ja. oké. Okay. Nou, nou, maar hopen dat die, dat die testen betrouwbaar zijn. Want of kan goed liegen. Dat kan natuurlijk ook. Maar nu, nu in Bulgarije, hè, is dat een, een, een competitie waar veel wordt gefraudeerd? Of waar het vermoeden in ja, ieder geval ja, ja, over bestaat? Ja, dat staat, uh, de Bulgaarse competitie dat staat zo'n beetje bekend als, uh, als de Mafia League uh, van, van Europa eigenlijk als je ja, eigenlijk de competitie waar je geen enkele wedstrijd kan, kan vertrouwen... heeft zich heel lang ondergronds afgespeeld. Maar eigenlijk is dat anderhalf jaar geleden... is dat voor het grote publiek eh, pas een beetje duidelijk geworden. Omdat toen via, via Wikileaks was een document uitgelekt... Eh, bleek dat de politie al, ja, eigenlijk al jarenlang voetballers aan het volgen was. En ja, die bleken een popsterachtig leven daarop na te houden. Ze gaven geld uit alsof ze monopolie aan het spelen waren... Eh. Waren met de mooiste vrouwen in de duurste nachtclubs, uh, reden in de, in, de, in de nieuwste sportauto's uh, door, door de stad heen. En uh, ja, toen zijn ze dat eens verder gaan uitzoeken. Hè. En ja, toen bleek eigenlijk die competitie uh, door en door uh, corrupt uh, te zijn. Maar dat is het gevolg eigenlijk uh, ja, dat alle stadions uh, leeg gestroomd zijn. Uh, ik kijk bijna niet meer op televisie naar de, naar de nationale competitie. Die is eigenlijk. Ja, compleet uh, ongeloofwaardig uh, geworden. Want dan is het onderdeel van matchfixing geworden, ja. het, het voetbal. En dat wil zeggen dat spelers een, betaald, een bepaald bedrag krijgen betaald. Ja, en ja. dan laten ze een doelpunt door. Of. of... Ja, ja, dat is uh, wel nog belangrijk om te vertellen. Inderdaad, matchfixing, ja, dat betekent eigenlijk ja, dat criminele organisaties uh, ja, geld verdienen met het manipuleren van voetbalwedstrijden. Dus de spelers hoeven dus eigenlijk niet eens per se. Een wedstrijd te, te, te verliezen, maar ook bijvoorbeeld met het krijgen van de eerste gele kaart kunnen die organisaties al heel veel geld verdienen. Door, uh, ...doordat je daar uh, met name op, uh, bij gokbureaus in Azië geld op kan inzetten. Dus als jij weet wie de eerste gele kaart krijgt in de wedstrijd... ...en je zet daar een tonnetje op in, uh, in een pakweg Maleisië of, of Singapore... ...dan kun je daar enorme bedragen mee uh, verdienen. En er zijn criminele organisaties, ja, die hebben daar een specialiteit uh, van gemaakt. En uh, ja, dat blijkt nu eigenlijk overal in Europa skering en in inslag uh, te zijn... En uh, ja, Interpol en Europol, uh, waar we ook mee gesproken hebben voor ons boek... Ja, die vertellen eigenlijk dat uh, de, ja, de, organisaties die, of de mensen die ze eerder kwamen... In de, in, de, in de georganiseerde drugsindustrie, de drugshandel... die komen ze nu tegen rond die, rond die hele wedstrijdmanipulatie. Uh, en de, met, de spelers ja en de... eigenlijk als, als, als, ja, als de zwartste competitie van Europa. En de spelers en de scheidsrechters die daaraan meewerken, die het op een akkoordje gooien... die krijgen dan een deel van die winst uh, uit, uit het gokken? Ja, ja, ja, die krijgen dan een bedrag van die uh, ja van die, van die bende. Krijgen ze en ja, ja, je weet hoe dat werkt met die, met die En als je eenmaal in de greep van zo'n bende zit, ja dan kun je natuurlijk niet meer terug. Hè. Dan is er geen weg meer meer terug. Dus vaak uh, beginnen ze al met het recruteren van die spelers op hele jonge leeftijd. Vaak al op 17 of 18-jarige leeftijd. En uh, ja, vervolgens gaan die spelers eigenlijk naar steeds betere clubs en betere competities. En die, en uh, die criminelen die kunnen daar dan van blijven profiteren. En het feit nu dat de voorzitter van een van die clubs in Bulgarije zegt... Uh, ik, wil, ik wil een leugendetector uh, erbij gaan betrekken... dat lijkt me dan niet helemaal zonder risico met al die maffiabendes. Nee, zeker bij die club waar je het over hebt. Ja, die man heeft enorm veel lef, want zijn vijf voorgangers die zijn allemaal op mysterieuze wijze overleden. Oh. Uh, er is geen enkele. Ja, het is waarschijnlijk moord, maar dat is eigenlijk nooit opgehelderd. En ja, in Bulgarije zijn de laatste vijftien jaar twaalf voorzitters van clubs geliquideerd dat is de helft van locomotief die Waar nu dus die meneer suggereert dat er een leugentest moet komen. Dus ja, dat lijkt me inderdaad niet helemaal uh, zonder risico. Tom Knipping, dank voor jouw uitleg bij dit uh, verhaal. Ook al is het uh, somber nieuws wat we van jou horen. Wij, uh, we gaan de komende dagen volgen wat er uit die test komt. Dank je wel. Dure vogels waren waarschijnlijk het doelwit van de inbreker... die afgelopen nacht in Diesen om het leven kwam. De dief werd opgemerkt door de bewoners. Er stond, ontstond een gevecht en op het moment dat de politie arriveerde... was de inbreker buiten bewustzijn. Later overleed hij in het ziekenhuis. Verslag heeft van Brugge in het Brabantse Diesen. Voor het huis de bekende rood-witte linten. De Rijksrecherche is nog bezig met uh, sporenonderzoek. Buren komen langs. En het gesprek van de dag gaat natuurlijk over wat hier achter deze muren gebeurd is. Ik zie een schutting waarop ijzeren pinnen staan. Verder kunnen we niet zoveel zien uh, achter dit huis, wat redelijk nieuw is. Er zouden onlangs nieuwe folières gebouwd zijn en een beveiliging aangebracht. Omdat er twee maanden geleden ook een inbraak zou zijn geweest. De buurvrouw vannacht die heeft het een en ander gemerkt. Rond een uur of drie hoorde ik een geluid. En omdat ik weet dat ze twee maanden van tevoren daar ook hebben ingebroken... of geprobeerd dat ben ik op, ik stap uit mijn bed en ik ben gaan kijken. En ik zie ineens groot licht aanspringen, want dat hadden ze bewust gedaan. En ik zie een jonge man weglippen. Dus ik denk, oh gelukkig, die, die vlucht, hè? het is niet gelukt. Dat was mijn eerste reactie. Dus ik heb nog niemand gebeld. Maar daarna hoorde ik allemaal, allemaal stemmen en zo. En toen heb ik mijn man wakker kunnen maken en gezegd... van nou. Er is echt serieus iets aan de gang. Dus wij staan op en ik wilde 112 bellen. Maar toen zag ik al de politie aankomen. Ja, dat is wat ik gehoord heb. Buurtbewoners maken zich vooral zorgen over de hoeveelheid inbraken die er is... als het gaat om siervogels in Diese. Nou, dus in de afgelopen maanden, weet ik dat er op vier plekken... zijn er vogels gestolen of zijn er pogingen gedaan om vogels weg te halen. Het is op één of twee plekken gelukt. Op de andere werd hij betrapt. Er was iemand op een scooter of brommer. Of dat hier mee te maken heeft, dat uh, is onbekend. Nou, ik hoor de laatste twee maanden wel dat ze al uh, op heel veel plekken geweest zijn. Uh, of dat meerdere mensen bezig zijn, of hij alleen bezig was, uh, ik weet het niet. En men zegt dat hier, hier komen ze ook voor de tweede keer. Dus uh, is vaker ingebroken? Ja, in die, in die, hier heb je al een keer foto's weggehaald. Dus dit was de tweede keer. Jeroen Steenmeijer van de politie. Iedereen wil natuurlijk graag weten wat is daar in die tuin uh, gebeurd. Wat kunt u daarover zeggen? Nou, daar willen wij uiteraard ook graag weten wat er is gebeurd. Dat zijn wij ook met een aantal mensen druk aan het, uh, aan het onderzoeken. Uh, duidelijk is op dit moment dat er vannacht een inbraak was daar in Diessen. Uh, bewoners gaan erop uit om te kijken van hier, wie, wie, wie doet dat. Uh, raken in gevecht met die inbreker. En uh, daarbij raken beide partijen gewond. Hè. De bewoners van het huis raken gewond... En toen wij kwamen was de inbreker buiten kennis. Uh, die is nog gereanimeerd, die inbreker. Die is overgebracht naar het ziekenhuis en kort na aankomst in het ziekenhuis in het ziekenhuis overleden. U zegt alle drie hadden verwondingen door een vechtpartij. Dan begrijp ik, er is geen steekwapen of een vuurwapen in het spel geweest. Nee, vooralsnog hebben wij geen aanwijzingen dat er sprake is van een steekwonde of schotwonde of anderszins. Mensen zijn gewond geraakt door de worsteling. Maar ook het, uh, het stel uh, wat de inbreker betrapte moest zich voor medische behandeling in het ziekenhuis... Te en dan de siervogels. De man heeft siervogels. Daar zou de inbreker het op gemunt hebben. Weet u dat? Ja, dat is ook wat, wat wij horen natuurlijk. Maar nogmaals, dat is ook een van de zaken die wij onderzoeken. Het zou een motief kunnen zijn, maar er zou ook zomaar iets heel anders aan de hand kunnen zijn. Wij zetten alles op een rijtje en we hopen de komende dagen wat meer duidelijkheid te krijgen over wat daar gebeurd is in Diese. Klopt het dat er in Diesen wel meer inbraken zijn geweest... als het gaat om siervogels, zo wordt verteld? Nou, in, in Diesen, dat weet ik niet specifiek. Wat ik wel weet, dat ze met name rond, eh, rond Tilburg... Eh, de, die hobby eh, van het houden van siervogels... toch wel vrij actief eh, beoefend wordt. En dan zie je inderdaad ook inbraken of diefstallen... van, eh, van dure zangvogels. En de bewoners moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. Voorlopig worden ze verdacht van betrokkenheid... bij de dood van de inbreker. De Duitse Bondsdag zette vandaag een oude bekende in het zonnetje. Dat zo. Hier staan we bij de files. Ja, het zijn er 51, Tim. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum, daar is de weg helemaal dicht tussen Andelst en Dodewaard. is daar zojuist een auto in de sloot gereden. De trouwmelikopter staat inmiddels op de weg, 4 kilometer file erachter. En de A58 Breda Tilburg is weer helemaal vrij bij Ulvenhout. Hout. In beide richtingen waren er ongelukken. Er staat aan beide kanten nog 5 kilometer file. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De Bondsdag had een bijzondere en tegelijkertijd... een vertrouwde gast vandaag, Helmoet Kool. 16 jaar lang was hij bondskanselier van Duitsland. Alleen na zijn aftreden in 1998 bleek dat hij zwart geld had aangenomen... en daarop nam Angela Merkel hem zijn erevoorzitterschap van de CDU af. Nou, deze week is het 30 jaar geleden dat hij bondskanselier werd... en vandaag was hij voor het eerst sinds 10 jaar terug in de Duitse Bondsdag. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, terug dus daar en dan is de vraag... Hoe werd hij ontvangen? Nou, hij mocht vanmiddag bij een fractievergadering zijn van de CDU als eregast. Uh, hij is inderdaad tien jaar geleden gestopt als lid van de Bondsdag. De laatste vier jaar daarvoor zat hij ook alleen nog maar in de bankjes van het parlement zonder echte functie. Uh, veel mensen stonden op toen hij binnenkwam bij de fractie. In zijn, hij kwam binnen in zijn rolstoel. Uh, niet iedereen stond op, dus nog niet alle oude wonden zijn geheeld. Maar het was toch wel een feestelijke sfeer, zeggen mensen die erbij waren. Uh, donderdag is er dan ook nog een keertje een speciale avond voor Kohl met Merkel als feestspreekster om hem te feliciteren en veel mensen uit zijn verleden. Uh, het is toch wel bijzonder, want we zien Helmut Kool natuurlijk bijna nooit meer in het openbaar. Hij is een legende geworden die nog wel leeft, maar niks meer doet. Eigenlijk een soort zwijgend monument voor zichzelf. Dus sowieso elk moment dat hij in het openbaar optreedt... is eigenlijk een bijzonder moment. Ik zat even terug te rekenen, Wouter. Uh, 30 jaar, dat is dan 1982. Toen werd hij bondskanselier. Is dat de reden voor het feestje? Dat is voor de CDU uh, het, het feestmoment. Het was dat, toen ook, 30 jaar geleden, een belangrijk moment. Na 13 jaar sociaaldemocraten, eerst Willy Brandt, toen Helmoet Smit... kwam er in 1982 eindelijk weer een christendemocratisch als kanselier. En Kohl heeft dat zelf nogal pompeus aangezet... door te spreken van een geistisch moralische wende, dus een moreel keerpunt. Hij vond dat de conservatieve en de christelijke waarden weer in het middelpunt moesten komen. En nu is het ook wel degelijk gewoon een kwestie van uh, politieke symboliek. Er zijn volgend jaar verkiezingen in Duitsland. De CDU wilde kiezen ze graag aan herinneren dat het hun partij is geweest, het CDU... die in feite gezorgd heeft voor de Duitse eenheid. Als je het eventjes heel kort samenvat. En toch de belangrijkste prestatie van Kohl... dat hij Oost en West heeft verenigd. En dat dat ja, aan het CDU te danken is. Alleen zijn uh, avontuur bij die partij liep niet helemaal goed af. Dat zeiden we net al. Hè. Merkel ontnam hem zijn erevoorzitterschap. Hoe ging dat vandaag tussen die twee? G kreeg hij zoenen van er bijvoorbeeld? Ik heb niet gezien of hij zoenen van haar kreeg... zo zijn ze ook niet met elkaar. Ze zijn, wat dat betreft... Merkel is altijd vol respect naar Kol geweest. Behalve natuurlijk op dat moment dat ze hem... in feite gedumpt heeft als erevoorzitter. Maar ze heeft ook veel aan hem te danken. Ze is natuurlijk de voorzitter nu van de partij... en de glans van die oude Kool heeft ze nog wel nodig. Maar echte vrienden zijn ze ook niet meer. Merkel heeft haar carrière aan hem te danken. Hij heeft haar in feite ontdekt. Heel lang werd ze Kools meisje genoemd. Maar na het kanselierschap van Kool... toen dat schandaal rond het zwarte geld aan het licht kwam... Kool had miljoenen D-mark aangenomen voor de kas van de partij... en weigerde, weigerde toch steeds op de dag van vandaag... te zeggen van wie hij dat geld heeft gekregen. Toen heeft ze hem laten vallen. Dat was het moment dat zij in feite de macht greep in de partij. En dat zal altijd tussen ze in blijven staan die twee. Het politieke gewicht van kool. En intussen speelt er ook nog veel rond de privépersoon kool, nietwaar? Ja, er is veel te doen over zijn biografie. Afgelopen weekend heeft de man die zijn memoires heeft helpen schrijven... als een soort ghostwriter, maar die verder daar niet in staat. Dat weten wij wel dat hij dat heeft geschreven namens Cole. Maar het zijn officieel de memoires van Cole, deel 1 tot en met 3. Die man die daarmee heeft geholpen, die heeft nu afgelopen weekend gezegd... dat hij nu zelf met een boek over Cole komt. Dat is echt een sensatie. Deze man, Heribert Zwaan, heeft meegeholpen bij het schrijven... van de eerste drie delen. Daarvoor heeft hij maandenlang in Coles bungalow gezeten... de archiefmappen doorgevoeld en tijdens... De Deel 4 hebben ze ruzie gekregen, dus dat is er nog steeds niet gekomen, deel 4. En nu praten ze ook niet meer met elkaar. Nou, die Swaan heeft nu onthuld dat hij enorme mappen met materiaal heeft gekopieerd... of overgeschreven, samengevat, onder andere ook de statiedossiers. Dus alles wat de Oost-Duitse geheime diensten over Kool wist. 13 mappen vol, allemaal gekopieerd, tientallen uren bandopnames. En dat hij nu dus bezig is om daar zelf een boek van te maken... over wat hij zegt, de echte waarheid rond Helmut Kool. Dus daar is iedereen nu erg benieuwd naar. Gaan we lezen als het verschijnt. Wouter Meijer vanuit Berlijn. Dank je wel. you are Your Head, Gabi Jong. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Er is grote onrust ontstaan onder Nederlandse bankiers. Dat is te lezen op de voorpagina van NRC Handelsblad. Minister de Jager van Financiën wil een tuchtcollege voor bankiers in het leven roepen. En gevreesd wordt nu dat ervaren bankiers opstappen als er harder sancties komen te staan op overschrijding van de zogenoemde bankiers-eet. Dat blijkt uit een rondgang van de financiële redactie van NRC... onder grote Nederlandse financiële instellingen. Minister De Jager zei maandag in de Kamer... de mogelijkheden voor zo'n tuchtcollege te onderzoeken. Hij wil in ieder geval per 1 januari bankiers een eet laten afleggen. De woningnood onder studenten in Amsterdam is iets minder geworden. Bijna 500 studenten hebben onderdak gevonden... in het voormalige ACTA-gebouw. Het oude academisch centrum tandheelkunde van de UvA en de VU. Dat meldt AT5. Over tien jaar moet er op de plek van het pand een nieuw bouwwijk verrijzen. Maar in de tussentijd is het gebouw omgetoverd tot een studentenflat. De nieuwe bewoners helpen zelf mee met de verbouwing, waardoor ze minder huur hoeven te betalen. Rij je lekker door de Westerschelde tunnel, word je opeens langs de weg gezet voor het volgende. De slagboom gaat omhoog, want we staan hier in de T-Tech, Laans, zoals dat hier wordt genoemd. Ja, en uh, iemand die niet vermoedend uh, staande wordt gehouden. Harald Schoenmakers, directeur van de Westerschelde Tunnel. Ja. Nou, ik kan u feliciteren. U bent de 50 miljoenste passant sinds de opening van de tunnel. Reden voor een feestje voor de microfoon van Omroep Zeeland. De dolblije directeur van de tunnel gaf de 50 miljoenste passant een bloemetje en een tabletcomputer. De Westerschelde Tunnel werd in 2003 geopend en uh, daar rijden, even snel rekenen, zo'n 16.000 auto's per dag doorheen. Bij de VRT zijn spectaculaire beelden te zien van de Nieuw-Zeelandse waaghals Jeff Mackley. Na een tocht van 35 dagen bereikte hij de actieve Maroem-vulkaan op een eiland bij Australië. In een speciaal pak nadert hij de kolkende lavazee van 2000 graden tot op een paar meter. 5 meter. 2 meter. Oh my fucking God. Oh fucking god. Laten we dat even onvertaald. De avonturier probeert al 15 jaar zo dicht mogelijk... bij een actieve vulkaan te komen, maar zo dichtbij kwam hij nog nooit. Het ziet eruit alsof als de oppervlakte van de zon, zegt hij. Het was alsof ik in een oven zat. Het Parool besteedt twee pagina's aan de Noord-Zuidlijn... en dan niet zozeer die problemen bij de Vijzelgrach. Het is namelijk een belangrijke dag voor de metrolijn... want een deel van de 140 meter lange tunnelbakken zinkt af in het ei. Commissaris Kees Veerman spreekt van een bijzonder moment. Voor het eerst wordt tastbaar dat we Noord verbinden met de rest van de stad. In de krant wordt uitgelegd hoe het tunneldeel vanochtend met sleepboten is vervoerd. Ter hoogte van het centraal station is het te gedraaid en vastgemaakt. Nu wordt het tunneldeel gevuld met water, zodat het begint te zinken. Het is de bedoeling dat er later nog twee tunnelbakken afzinken. Een oplettende luisteraar had dat vanmorgen ongetwijfeld gehoord bij Marcel Oost in het NWS Radio 1 journaal. Een verslag daarvan trouwens op nws.nl.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 Dit is Radio 1.